Want hoe gaat dat met die voedselpakketten? Hoe lang ben je daar al mee bezig? Dat zijn we eigenlijk ook al vijf jaar mee bezig. En in de eerste jaren werden we natuurlijk ook financieel nog gesteund van de shelter. En toen werden we een wekelijks boodschappen gedaan. Nou, dat is dus sinds vier jaar niet meer zo. En wij gaan elke week hebben we twee, nee, drie mannen die onderweg zijn. We gaan bijvoorbeeld naar de market, de biologische supermarkt in Haarlem. Daar krijgen we brood. We krijgen van een Turkse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 ...activiteiten in... Deiner Majestät auf den Stufen vor dein Thron stehen. Wir. Over cursussen die er zijn. Wat zijn dat voor cursussen? Ja, we hebben de afgelopen jaren verschillende cursussen gedaan, zoals communicatiecursussen, budgetteringscursussen, maar ook kerfhofsecursussen. Veel van die vrouwen zijn uh, emotioneel beschadigd, hebben behoorlijke bagage mee en uh, moeite met wie ben ik en ben ik wel waardevol. Mm. En de kerfhofsecursus, ondanks zijn christelijke opzet, is geschikt voor gelovigen en niet-gelovigen.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 En ja, nog een hele fijne dag, bedankt. Ja ook bedankt voor de uitnodiging.